De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. De onderhandelingen over de CAO voor schoonmakers zijn opnieuw vastgelopen. FNV-bondgenoten eist volledige doorbetaling bij ziekte en daarmee gaan de werkgevers niet akkoord. Ze bieden wel 5% loonsverhoging. De partijen waren afgelopen avond bijeen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen.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 Het weer veel bewolking, maar in het noorden klaart het vannacht langzaam op. Minima vannacht tussen 0 en 3 graden. Overdag is het droog en dan breekt op steeds meer plaatsen. De zon door. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 Marktwerking lijkt ook voor de zorg inmiddels een toverwoord te zijn. Als het aan dit kabinet ligt, mogen ziekenhuizen vanaf volgend jaar bijvoorbeeld winst uitkeren aan investeerders. En dit jaar al kregen een aantal ziekenhuizen voor bepaalde behandelingen geen contract van de zorgverzekeraars omdat ze te duur waren. Met als gevolg dat patiënten sinds 1 april moeten bijbetalen als ze toch voor zo'n behandeling naar het ziekenhuis van hun voorkeur zouden gaan. En als minister Schippers van Volksgezondheid haar zin krijgt, dan mogen straks zorgverzekeraars alleen nog maar betalen voor behandelingen in gecontracteerde instellingen. En wil je dan nog naar bijvoorbeeld een ander ziekenhuis... dan komt dat geheel voor eigen rekening... of je moet een duurdere verzekering nemen. Mijn gast van vannacht is fel tegen die marktwerking in de zorg. Want, zo zegt hij, een arts is niet op aarde om winst te maken. Goedenacht, Johan Lange. Je bent uh, hoogleraar ja. chirurgie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... Waarom is die weg van de marktwerking voor jou een heilloze weg... als het om de zorg gaat? Um, marktwerking is een, uh, uh, een principe dat wij uh, niet uh, geleerd hebben... in onze zorgopleidingen. Uh, ik spreek niet alleen over de artsopleidingen... maar ook de opleiding tot verpleegkundige en andere zorgopleidingen. Uh, het principe wat wij daar wel geleerd hebben... is het belang van de patiënt. Um, uh, en op het moment uh, dat daar uh, een andere ambitie voor in de plaats of daarnaast moet worden uh, gesteld, dan uh, is het uh, risico levensgroot dat het uh, belang van de patiënt niet meer centraal wordt gesteld, maar dat het alleen nog maar om uh, rendementen gaat. En uh, dan is er ook uh, zorg over wat de professionele integriteit dan nog waard zal zijn als wij ons indirect uh, om de patiënt gaan bekommeren... en direct om de winst die we moeten maken. Zeg je met andere woorden, dan kun je als patiënt... wellicht op den duur de arts niet meer vertrouwen. Dan kun je niet meer ervan uitgaan dat hij of zij de beste zorg gaat bieden... maar misschien de zorg gaat bieden die, die uh, economisch gezien uh, het meest verantwoord is? Precies. Uh, daar komt nog bij dat een, een bekend uh, aspect van uh, marktwerking... het maken van reclame is... We zijn nu net bezig om uh, transparant onze resultaten weer te geven. Op het moment dat we dat goed kunnen doen... is het risico natuurlijk aanwezig dat we die uh, resultaten uh, zullen ombuigen... om reclame voor onze eigen uh, instelling, vakgroepen uh, te gaan maken. Maar in welke zin kun je die resultaten dan ombuigen? Uh, in positieve zin, hè. met andere woorden complicaties... Eh, zouden we anders kunnen gaan benoemen. Eh, zouden we eh, bijvoorbeeld als natuurlijke eh, eh, gevolgen... van bepaalde behandeltrajecten kunnen gaan eh, eh, benoemen... En, en, zodat een onjuist beeld geschetst wordt. Ik bedoel, in andere eh, onderdelen van de markt, buiten de zorg... Eh, is natuurlijk genoegzaam bekend dat reclame niet a priori te vertrouwen valt... Nee, nee. dus als de ziekenhuizen dat gaan doen... dan kom je direct aan, aan uh, de gezondheid van mensen, zeg je. Nou kun je de overheid daar natuurlijk een rol in geven... dat de overheid ervoor uh, blijft zorgen dat dat soort reclames... dat dat soort uh, verslagleggingen van resultaten... Ja, dat, dat, dat die uh, objectief moeten dat zijn. Dat is natuurlijk de reflex die dan gemaakt wordt. Uh, want men, ik ben natuurlijk niet de enige die de gevaren van marktwerking ziet. Die ziet iedereen wel. Alleen, er is een groep mensen, met name afkomsten van buiten de zorg... die denkt, nou, dat, dat reguleren we wel even... door er een, een dik bureaucratisch apparaat op te zetten en, en, en regelgeving. Maar uh, uh, dat is op zichzelf al een enorme belasting van de maatschappij. Ook qua Het kost kosten. ook geld trouwens. Het kost heel ja. veel geld. kost heel veel tijd van de zorgverlener... want die zal een groot deel van die bureaucratie moeten gaan invullen... En het is nergens bewezen dat dat werkt. Als je naar andere sectoren van de markt kijkt, buiten de zorg... dan zien we dat regulering ook een wens is, maar ook niet uh, effectief is. En ik verwacht dat dat in de zorg niet anders zal zijn. Nee, Dus wat dat betreft kun je dat wel willen regelen... Uh, even los van de kosten nog die dat met zich meebrengt... Uh, maar je denkt het, het zal niet effectief zijn... en dus heb je het probleem de, de dran, als je dat net schetst. De op, op het moment dat het licht op groen gaat... voor, voor winstmaximalisering en dergelijke dan is de, de, de, het egoïsme is zo groot, daar, daar valt niet op te, te, te, te reguleren. Daar ben ik nee, van overtuigd. Nee. Er stond uh, vandaag in het parool... Pak hem even bij, hoor. Uh, op de voorpagina van het parool stond dit stuk. Ik weet niet of je het al gaan zien. Artsoorzaak, kostenexplosie. Dat is de uitkomst van een onderzoek van adviesbureau Niever. En zij zeggen de zorgkosten stijgen dit jaar tot 5600 euro per persoon. De hoofdschuldige is niet de vergrijzing, maar artsen en ziekenhuizen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van veel verrichtingen. De zorgaanbieders zijn door hun gerichtheid op inkomsten niet aan het investeren in preventie en verbetering van de leeftijd van de patiënten. De focus ligt op omzet en verrichtingen. Is dat ook een gevolg van die marktwerking? dat ik misschien wel veel vaker gecontroleerd ga, ga worden dan nodig is... of erger nog, misschien wel voor dingetjes behandeld gaat, gaan, wo gaan worden... Ja, die, die, die ja. echt, uh, echt nodig zijn. Twee dingen. Uh, uiteraard is het zo dat uh, een stijging van zorgkosten... kun je op de een of andere manier altijd toeschrijven... aan de tussenkomst van een arts. Uh, uh, iedere behandeling, iedere uh, diagnosetraject... Uh, wat, uh, wat voor een patiënt nuttig is, wordt sowieso door een arts ingezet. Uh, en het is absoluut waar dat het laatste decennium, de laatste jaren... Uh, uh, schrijven wij uh, vaker uh, uh, diagnostische middelen uh, voor. We, we, we, we laten meer foto's maken, uh, meer scopieën verrichten. Dat, dat doen we niet omdat we dat zelf leuk vinden. Dat doen we omdat we steeds meer middelen hebben... om uh, ziekten aan te tonen en uit te sluiten... Bovendien is de druk vanuit de, ma vanuit de maatschappij om uh, dit soort onderzoeken te ondergaan ook veel groter geworden. Want de mens is zich steeds meer bewust van de mogelijkheden. En de mens is ook steeds uh, uh, meer uh, angstig om een ziekte onder de leden te hebben die gemist zou worden als we ons zouden beperken tot uh, de, het aantal onderzoeken wat we voorheen plachten te doen. Ja, dus de gezondheidszorg dus, uh, is uh, wat meer in staat. Patiënten vragen meer vragen omdat ze meer. Uh, uh, zorgvuldiger in de gaten gehouden willen worden. Maar daarnaast kan ik me ook voorstellen... als het jouw opdracht is om als nou, pakweg ziekenhuis winst te maken straks... dat je dan ook denkt, nou, we vragen die mevrouw uh, drie keer per jaar voor controle... in plaats van twee. Nou, dat, dat is zeker een fenomeen uh, wat, wat zich voordoet als je een... Uh, een uh, een financieringssystematiek hebt... die gebaseerd is op een prestatieloon... dan heb je altijd excessen. Dat, dat, dat, is, dat is bekend... Ja, Merk je dat, nou werk jij in een academische instelling. Hè? Ja. Dus jullie hoeven geen winst te maken... en jullie zijn nog een beetje uitgesloten van, van die marktwerking. Ja. Hè? Jullie worden ook door de overheid voor een deel betaald natuurlijk... en, en door de, de wetenschappelijke wereld. Maar merk je in de ziekenhuizen van jouw collega's... dat dat een trend is, dat er, dat er druk wordt uitgeoefend... op bijvoorbeeld behandelend artsen... om uh, die, die, die inspanningen maar wat te vergroten... op dat uh, ook meer omzet gedraaid wordt? Ja, ik, ik, ik werk ook... in in een niet-academisch ziekenhuis, in het Havenziekenhuis. En ook in Rotterdam. En ook in Rotterdam. Um, en dat is een zusterziekenhuis van het ihas MC. Ik merk daar helemaal niets van. Ook niet in de, ons academisch ziekenhuis. Uh, maar het is mij wel bekend... Uh, dat, uh, dat in uh, sommige zorgorganisaties dit soort overwegingen... wel een rol spelen. Dat heb ik ook zelf wel ervaren. Uh, bijvoorbeeld uit het uh, uh, verrichten van klinisch onderzoek... Uh, ons land is namelijk beroemd, uh, internationaal gezien, uh, in verband met het uh, uitgebreid verrichten van, van onderzoek uh, in ziekenhuizen. En dat doen we heel goed. We zijn uh, erg goed georganiseerd onderling. Klein land met, met veel goede ziekenhuizen, uh, veel collega's die bereid zijn om mee te helpen. En wat we nu zien is dat die bereidheid de laatste jaren afneemt. Uh, uh, met ik weet wat, wat jij niet weet en wat ik weet is geld waard, dus dat deed ik niet met je. Denk dat zo? Ja, nou dat is nog niet eens de, de, de belangrijkste overweging. Uh, er zijn allerlei overwegingen. Het, het, het, het is ook uh, uh, juridisch lastiger, veel lastiger geworden om uh, um, uh, aan de norm te voldoen. Uh, uh, maar ook, met name in die onderzoeken uh, die we hebben uh, ontwikkeld, waar we of een operatieve behandeling uh, beter is dan een niet-operatieve... dan zien we dat er sommige organisaties zijn... die zich terugtrekken uit zo'n onderzoek... omdat ze liever niet meedoen in de arm waar niet geopereerd wordt. Dat, dat heb ik hier en daar wel gemerkt. Het is sporadisch, maar het komt wel voor. Om dat daar toch minder geld mee te verdienen ja, valt. Dat dan? vermoed ik wel, ja. ja. Het beeld wat ik tot nu toe van jou krijg is dat je als patiënt door die marktwerking straks minder vertrouwen krijgt... in uh, de zorg die je, die je nodig hebt. Want je weet niet of jij die zorg echt nodig hebt... of, dat, hè, of, of, of de ja, manier ja, waarop die zorg verleend ja, wordt... Ja, of die dat. ultiem voor jou geschikt is... Ja. of dat, dat ook uh, ter meerdere eer en glorie... met name ter meerdere uh, financiële eer en Kijk, glorie... Al, van het ziekenhuis of van de, van de arts is. Als het gaat om uh, uh, winst maken, als het gaat om uh, aandeelhouders... En het gaat dus niet alleen maar uh, om het patiëntbelang. Dan uh, is dat wantrouwen is, is, ja, he, uh, heel goed voorstelbaar. En kan ik ook niet weer spreken dat dat zal optreden. Ik nee, nee. zou het zelf ook hebben eerlijk gezegd. Jij, jij ja. zou het zelf ook ja. hebben als je ja. naar een ziekenhuis ging dat winst ja. moest maken? Ja, zeker. Dan zou je niet zeker weten of die diagnose van, van die oorpijn of die wel uh, uh, deugdelijk is. In principe niet. Nou is het wel zo dat uh, het Maar dan, is dan nog, uh, raak je aan een soort basisveilig. Uh, nee, ik, oké, maar het is een voornemen van de minister. Dreiging, het is een dreiging. Ja. Je noemt het een dreiging. Ja, kijk, niets menselijks is de dokter vreemd. Gelukkig worden we tot nu toe uh, opgeleid. Uh, met het basisprincipe dat de patiënt centraal staat. Maar op, op het moment dat, uh, dat uh, doelmatigheid zo belangrijk wordt dat de oplossing gezocht wordt in concurrentie... zullen we dat toch ook aan onze zorgstudenten moeten gaan onderwijzen... Mm -hmm. als principe. En dan krijg je dus uh, uh, twee uh, uh, basisprincipes die elkaar tegenspreken... Die, die wezensvreemd zijn voor elkaar. En je raakt aan, aan een soort basisveiligheid... waar je als, als, als een, uh, burger van dit land, om het zo maar eens te noemen... eigenlijk wel mee opgevoed bent... Je gaat naar de dokter. Ik heb het beste advies om uh, jouw ja. kwaal te behandelen. Ja. of uh, ja. je ongezonde levensstijl Precies. terug te dringen. of noem maar op. En de dokter moet dan niet eh, onder zijn bureau. ook nog een schriftje hebben. waar, waar, waar een lijstje staat met in- en uitkomsten. Het hoeft. Uh, ik ben niet economisch geschoold. Maar. dat nee, nee, is nee. wat ik bedoel. Nee, dat, dat nee. gevaar. dat, dat signaleer, die dreiging. Een ander gevolg van, van die verder doorgevoerde marktwerking. kan een onderlinge concurrentie zijn tussen ziekenhuizen. Ja, nou, dat is helemaal kwalijk. Want uh, wat zien we nou net? Uh, dat dat in, uh, in, in de medische gelederen uh, spannen de dokters zich in om ziekenhuisoverstijgend met elkaar te gaan samenwerken op alle treinen. Uh, de heelkunde is daarin voorop gegaan. Uh, de heelkunde uh, uh, heeft dus uh, al een aantal jaren geleden zelf onderzocht dat uh, in die centra waar meer expertise was uh, uh, voor een bepaalde aandoening... en voor een bepaalde operatie... Uh, uh, dat uh, uh, zo'n centrum ook uh, regionaal uh, verder moest worden ontwikkeld. Uh, zodat de patiënten van die voorheen in de andere centra werden behandeld... daar ook zouden kunnen worden behandeld. Omgekeerd vonden uh, dan patiëntenstromen plaats naar die andere centra... die weer... Gespecialiseerd werden in andere aandoeningen. En zo kreeg je dus, of zo krijg je, want dat is een proces wat een paar jaar geleden in gang gezet is en nog maar aan het begin staat, maar, maar in ieder geval wel steeds verder ontwikkeld, zo krijg je een regionale en zelfs soms uh, uh, uh, supraregionale samenwerking tussen specialisten, uh, uh, netwerken in feite. Waardoor uh, de patiënten steeds worden behandeld en geopereerd in centra waar veel expertise is. Maar kan dat, dat verder kan gaan? Niet, dat, kan niet, dat proces kan niet worden ontwikkeld als wij ons moeten beperken tot het ene gebouw. Uh, waarin we zijn oorspronkelijk zijn aangesteld. Ja, en, en waar de winst gerealiseerd moet worden... Ja. of waar ja, uh, uh, ja. uh, uh, kostendekkend ja, dus, in ieder dus geval Met, an, met andere woorden, de, de, de dokters uh, uh, zijn al lang verder uh, met het uh, denken... alleen maar aan dat beperkte gebouw... Uh, die als een soort zorgeenheid geïsoleerd van elkaar... zorg zou moeten bedrijven. En wat net zo belangrijk is, ook zorg zou verder moeten ontwikkelen. Hè? Laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. uh, marktwerking is niet al alleen nadelig... voor de kwaliteit van zorg... maar is ook nadelig voor de kwaliteit van onderzoek... en is zelfs ook nadelig... voor de kwaliteit van onderwijs... van verpleegkundigen en van... Artsen en specialisten. Maar kun je een concreet voorbeeld noemen van, van een, een, een, een uh, beweging die je hebt gezien, waaruit blijkt dat marktwerking juist uh, uh, die, die verdere verspreiding van kennis tegengaat, uh, die, die ontwikkeling dat de patiënt altijd daar geholpen zal worden waar de beste behandelaars voor hem klaarstaan? Nou, er, zijn, er zijn legio voorbeelden te noemen, uh, ik, ik, zei, ik raakte er net al aan, aan die concentratie van, van bepaalde operaties in centra waar veel expertise was voorheen, uh, werden dat soort operaties eigenlijk overal gedaan met, met, met, met uh, veel mindere, minder goede resultaten dan in die centra, uh, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Uh, dat geldt overigens niet alleen voor ingewikkelde uh, grote operaties... maar dat geldt net zo goed voor bijvoorbeeld lietsbruikoperaties. Het, het wordt steeds duidelijker dat in die centra... waar veel lietsbruikoperaties gedaan worden... de resultaten gewoon beter zijn. Het ligt ook erg voor de hand dat dat zo is. Uh, een ander voorbeeld is in mijn eigen regio bijvoorbeeld... waar, waar we natuurlijk dat uh, probleem hebben gehad met die bacterie... in, in het maastadziekenhuis. ziekenhuis. Ja, het ziekenhuis onlangs Lexiella. uitgebreid in het nieuws. Ook zo bacterie. Ehm... <tie> uh, uh, ja, er is net een rapport over schenen. Er worden uh, verschillende oorzaken uh, belicht. Uh, het is in ieder geval interessant om te zien... dat nadat uh, uh, dat, dat grote probleem uh, gebeurd was... hebben de ziekenhuizen zich verenigd. Er uh, is dus een initiatief ge gestart... om uh, in gezamenlijkheid dit soort problemen heel vroeg te signaleren... aan elkaar te communiceren en het te voorkomen... Dus aan de ene kant zie je dat het probleem in isolement ontstaat. Ik meen me te herinneren dat een van de conclusies van het rapport was... dat het bestuur zich vooral met het profileren ten opzichte van andere ziekenhuizen bezig is geweest. En niet zozeer met patiëntveiligheid. Dus op die manier is het, uh, het, het probleem ontstaan. En je ziet dat de oplossing juist gezocht wordt in die verbinding tussen die ziekenhuizen. Dus, maar in... dus dat, dat voorbeeld illustreert in één klap wat de oorzaak van het probleem is... en hoe het opgelost moet mm -hmm. worden. Maar in een tijd waarin ziekenhuizen meer moeten gaan concurreren... Hè, dan vergelijk je het maar met dat ene restaurant dat toch het heel prettig vindt te weten... dat bij de buren minder klanten zitten... Uh, dan zou het nog wel eens prettig kunnen zijn... dat het ene ziekenhuis slecht presteert en slecht in het nieuws komt. Want dat wil dan ook meteen zeggen... dat ze eerder bij jou in het ziekenhuis komen voor een operatie... dan in dat vermalen uh, Dijden-Maas ziekenhuis. Ja, in concurrentie... Uh, uh, Perspectief is het helemaal niet zo slecht als er één nee, ziekenhuis in, de Bieterbrug op gaat. Vanuit, vanuit de, uh, patiëntperspectief is het natuurlijk wel heel slecht. Want het Maas Ziekenhuis is een heel groot regionaal ziekenhuis op de zuidoever van de Maas. En als dat dus dicht zou gaan, want dat zou dan het gevolg zijn, hè, als, uh, als, uh, dat, dan, dan benadeel je dus een, een groot deel van de populatie. Dus ook hier zeg je weer: concurrentiebeding uh, kan ertoe leiden dat dit soort he, samenwerkingen tussen verschillende ziekenhuizen. om dit probleem in dat ene ja. ziekenhuis uh, te lijf te gaan. Dat soort samenwerkingen zouden we wel tot het verleden kunnen gaan behoren. Dat gaat, dat, dat, dat gaat tot het verleden, want je, je, je, je mag niet meer transparant zijn. Net zoals in andere onderdelen van de markt... zal er ook zoiets als bedrijfsgeheim gaan ontstaan. Omdat het niet goed is al, voor de heb, markt. Ja, u, u, u, u, u, je zei het net zelf al, ik heb het zelf al meegemaakt... toen ik een congres moest organiseren over, over uh, liesbreukchirurgie en ik iemand wilde hebben als spreker die uh, directeur was van, van een centrum... waar Liesbreuken in grote hoeveelheden patiënten... met uitstekende resultaten werden behandeld. Mm -hmm. En deze man was zeer bereid om, om daar uh, een, een toelichting op te geven. En de, de achterliggende gedachte was natuurlijk... dat we de verzamelde chirurgen zouden laten zien hoe het goed zou kunnen. En een dag later belde uh, deze meneer uh, mij op met de mededeling... Dat hij, is terug, dat hij was teruggefloten door zijn raad van bestuur. Onder het motto, we laten anderen niet in onze goede keuken kijken. En we laten anderen misschien geen financieel graadje meepikken van onze kennis. uiteindelijk. Ja, precies, uiteindelijk, ja. Weten patiënten dit voldoende? Dat dit nee, een beetje nee, boven nee, de markt hangt, nee, volgens jou? Nee, nee. Uh, nou, misschien dat ze dat wel uh, weten, patiënten. Maar wat ze niet goed weten, denk ik... is dat wij juist vanuit de, de, de medische gelederen... De, de beweging aan het maken zijn... om steeds meer samen te werken met elkaar. Uh, op alle gebieden, zoals ik heb al gezegd, op het zorggebied onderzoeksgebied en onderwijsgebied. Uh, en dat dat dus tegengestelde bewegingen zijn. Dat bewustzijn is er nu niet. Niet bij de patiënten, maar ook niet bij de politici. Maar er ligt natuurlijk wel het probleem dat die zorg steeds duurder en duurder en duurder wordt. Ja. En dat heeft natuurlijk ook met vergrijzing te maken. Ja. Uh, met het feit dat we allemaal langer leven, dat we ja. gezonder leven, noem ja. maar op. Maar dat we uiteindelijk allemaal in die, oneerbiedig gezegd, in die vuik van dat ziekenhuis terecht zullen komen ooit een keer. Ja. Want niemand leeft voor ons nog eeuwig. Um, dat, dat gezegd hebbende, die kosten moeten ergens beheerst gaan worden. Dus ik ja, begrijp wel dat, uiteraard... dat er gekeken wordt naar nou op welke manier kun je die kosten beheersbaar ja. maken. De bomen groeien ook in de gezondheidszorg natuurlijk niet tot in de hemel. Ja, een paar dingen daarover. Ten eerste is natuurlijk sinds jaren en dag bekend dat wij voor die hoge prijs ook een uitstekende gezondheidszorg geleverd krijgen. Alle internationale rapporten wijzen daar steeds weer op. Ook al lang voordat het begrip marktwijking überhaupt uh, uh, in de eten was. Uh, Dat is één. Dus je krijgt een goed product voor. Uh, uh, twee, uh, je zei het zelf al, er zijn een, een, een aantal oorzaken. Vergrijzing, uh, uh, verbetering van technologie, daar kun je niet omheen... Maar er zijn ook een aantal oorzaken. Bijvoorbeeld uh, de overheadkosten reizen ook de pan uit. Uh, daar uh, kan echt wel wat aan gedaan worden. Uh, er wordt op dit moment, uh, hoegenaamd, vrijwel niks aan preventie gedaan. Een hoogleraar van mijn instituut, Erasmus MC, Johan Makkenbach... die heeft vorig jaar een prachtig boek uh, gepubliceerd... waaruit heel duidelijk is dat dat eh, als je echt iets aan preventie doet... dat je, kun je meer dan 50 van de zorgkosten reduceren. Er wordt op dit moment veel te weinig aan gedaan. Dus eh, je hoeft eh, helemaal niet naar het middel marktwerking te grijpen... Uh, om die zorgkosten te kunnen reduceren. En wat je zegt over die samenwerking, daar denk ik ook nog eens over na. Want stel, uh, we houden het even bij die liesbreuken. Je hebt, je hebt twee centra in Nederland. Ik, ik, ik maak het nu, nu, nu simpel wat dan, meer, dan het is, hoor. Maar ja. stel, je hebt twee centra in Nederland waar ze echt enorm goed zijn in liesbreuken. En daar gaat iedereen naartoe die een liesbreuk heeft. Um, en andere ziekenhuizen kunnen zich weer specialiseren. Nou, in jouw geval, je hebt een darmchirurg op uh, darmziekten. En weer andere ziekenhuizen op uh, hartkwalen. En nou ja, noem maar op. Um, kan dat ook kostenbesparend werken? Want dan hoeft, dan hoeft jouw ziekenhuis zich niet meer te richten op, op uh, die liesbreuk. Ja, en uh, oh, dat dat het ziekenhuis van duim... die liesbreuk hoeft zich niet meer te richten op die darmkwalen. De doelmatigheid uh, zal, zal toe, uh, toenemen. Uh, men zal uh, uh, veel meer protocolair gaan werken. Wat is dat, protocolair uh, werken? Uh, volgens uh, uh, vaste richtlijnen, uh, uh, vast instrumentarium, vaste werkprocessen. Uh, er zal uh, geen sprake zijn van overdiagnostiek... omdat men niet bekend is met het ziektebeeld, om er iets te noemen. Uh, uh, en daar zijn ook al voorbeelden van dat, uh, dat, uh, dat deze straten veel doelmatiger werken. Er wordt ook sneller gewerkt, de wisseltijden zijn sneller. Maar ook dat vraagt natuurlijk wel wat van een patiënt. Ik ben nu gewend, hè, ik ga naar het ziekenhuis in Utrecht, want daar woon ik nou eenmaal. Maar straks moet ik misschien wel naar, nou, nog eens wat, Hogeveen... omdat daar het beste ziekenhuis voor mijn kwaal staat. Ja, dus ook daar kunnen, moet ik wel als patiënt een offer brengen. Bij de ervaring uit buitenlanden waar een dergelijke systematiek al lang ingevoerd is... Uh, leert dat dat voor patiënten geen probleem is. Nee. Als, als zij van a priori weten dat de kwaliteit van hun zorg beter is... dan hebben ze die 100 of 200 in de Verenigde Staten... die 1000 kilometer er gemakkelijk voorover. Ja, Dat zou ik voor mezelf ook bedenken, maar dat is ja. natuurlijk iets waar je, waar je ja, bij stil maar dat, moet dat, staan. Daar, Daarvoor hoef je alleen maar over de grens te kijken. Dat... Maar is dat traject voldoende onderzocht... als het gaat om het beheersbaar maken van de kosten in de zorg? Uh, het traject wat in ieder geval helemaal niet onderzocht is, dat is het marktraject. Uh, wat we van het marktraject weten, is dat de landen die dat min of meer hebben uh, omarmd, uh, en dan is natuurlijk de, de Verenigde Staten, die, die springen dan onmiddellijk in het oog, als land waar privatisering al uh, ver is doorgevoerd, uh, er zijn ook andere landen, uh, die landen zijn meestal het duurst. De Verenigde Staten betalen dus bijna 7000 euro per persoon per jaar. Met een gemiddelde aan leeftijd. Premie. Aan premie. Met een gemiddelde leeftijd die aanzienlijk lager ligt dan, dan die in, in Nederland. Uh, dus uh, als dat dan de, de, de argumenten zijn om marktwerking ook hier te gaan uitrollen. dan zijn ze wel erg mager. Ja, maar het traject wat jij uh, uh, schetst: hè? Ja. samenwerken, ja. focus op ja. dat wat je goed ja. kunt. Uh, is dat onderzocht? Nou, wat eraan onderzocht is, is dat de kwaliteit van zorg beter wordt. En de financiële dat, kant? Dat is wat mij betreft nog niet goed onderzocht. Uh, maar het lijkt mij een logische uh, gedachte dat de doelmatigheid veel hoger wordt. We praten straks verder over marktwerking en zorg... en de zorgen die jij daarover uh, hebt. Johan Lange, hoogleraar chirurgie verbonden... aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Uh, daar willen we ook even naar luisteren. Muziek die, die echt dicht bij je hart ligt. Van een uh, uh, jazzmuzikant, hè? Jazeker. John Schofield. Ja. Uh, Jazzgitarist? Jazzgitarist, inderdaad. Uh, echte vernieuwer. Iemand uh, die uh, nieuwe akkoorden durft te spelen... En, uh... Dat spreekt me wel aan. Ja, nieuwe akkoorden durf te spelen. Ja, ja, ja. Dit zoals jij uh, uh, de knuppel hier vannacht in Casaluna in het hoenderhok durft te gooien. Dat doen niet veel medici overigens. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar eerst luisteren naar die uh, vernieuwer. Op uh, jazzgitaar is dit uh, John Scofield. schitterist John Schofield. Muziek meegenomen door mijn gast vannacht in Casa Luna, Johan Lange. Hij is hoogleraar chirurgie en hij is verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Je speelt zelf ook in een jazzkwartet, hè? Ja, tussen ze. Ja, ja, maar ja. toch? In het jazzkwartet van, van jouw ziekenhuis. Ja, ik speel met uh, professor Gert-Jan Klein-Rensink, Anatoom. En uh, bassist uh, is wat moeilijker te vinden. Dus, het uh, uh, is een vacature? Nou, we hebben net weer een hele goede bassist uh, uit het Haagse. Er is dus geen arts, gelukkig. Uh, we kunnen recruteren om ons te versterken. En Fred Dekker is onze, uh, uh, onze saxofonist, ook geen arts. En welke instrument Door... speel jij? Uh, ik, oh. ik speel, uh, als ik jazz speel, uh, probeer ik de piano te bespelen. En uh, spelen we eens een keer een bluesje, dan uh, wil ik ook nog wel eens de, de gitaar pakken. En bij welke gelegenheden treden jullie op? Feestjes en partijen, dus uh, promotiefeestjes, oratiefeestjes, uh, jubilea. We zijn uh, inhuurbaar en het kost bijna niks, alleen vervoerskosten en dan komen we graag. Nou kijk eens aan, dat is, dat is ook een koopje dus ja. hè? Dus voor al uw promotiefeesten, bellet Jazz Quartet van het Erasmus Medisch Centrum. Hebben jullie ook nog een naam? Jazotomie noemen wij ons. Jazotomie. Ik, ik ga de naam onthouden. Onthoud die naam. Johan Lange zit in de, dat uh, kwartet. Vandaag is hij hier, of vannacht liever gezegd, is hij hier om te praten over de effecten van marktwerking in de zorg. Iets waar hij zich heel veel zorgen over uh, maakt. Uh, minister Schippers van Volksgezondheid maakt zich veel minder uh, zorgen. Zij zegt, uh, ziekenhuizen gaan juist efficiënter en kostenbewuster werken dankzij die marktwerking. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, bekend uh, dat zij dat vindt. En uh, dat neem ik ook helemaal niet kwalijk dat ze het vindt. Uh, zeker niet vanuit haar uh, partijpolitieke achtergrond is dat goed voorstelbaar. Telbaar, de VVD. Uh, uh, verder, met alle respect uh, voor dit schipper. Zij is geen arts. is een socioloog, als ik het goed zeg. Uh, en uh, deze materie is. Erg complex en uh, uh, we zien al dat het ons heel veel moeite kost om aan zorgverleners uit te leggen wat samenwerking nou precies is in de zorg en waarvoor het nou precies nodig is dat we niet alleen op de werkvloer uh, uh, met elkaar goed samenwerken, maar ook door die organisaties heen. Dat is, dat is een complex verhaal. Ik vermoed dat het verhaal uh, in Den Haag niet helemaal begrepen wordt. Uh, en uh, inderdaad, op het eerste gezicht lijkt het plausibel. Uh, het concurrentiemodel, uh, kijk maar in de sport, uh, uh, ja, dat levert top, topprestaties op. Uh, kijk maar in, in, in de, nou, noem maar op, in de autoproductie levert hele mooie modelletjes op. Dan is het aantrekkelijk om dat model te transplanteren naar de zorg. Maar in de zorg gaat het om hele andere zaken. Daar gaat het niet om producten. Daar gaat het eigenlijk ook niet om cliënten. Daar gaat het gewoon alleen maar om patiënten. Het gaat heel erg over emotie en, en, ook. Het gaat heel erg over emotie. En het, gaat over, het gaat over barmhartigheid, het gaat over verbinding. Uh, dat is niet te vatten in, in maat en getal, in in-, in, in, in en verkoopprijs. Uh, dat is denk ik dus het probleem. Te weinig uh, awareness uh, bij de mensen die erover gaan... En, uh, en dat zei je zo meteen al, je, wa, je was verbaasd dat eigenlijk dit geluid van medische kant nauwelijks uh, hoorbaar is. Ja, want patiënten laten van zich horen, uh, ja. zorgverzekeraars uh, laten van zich horen, een beetje de huisartsen, maar uh, uh, ha, iemand huisartsen, vanuit jouw huisartsen, positie, huisartsen, heb huisartsen ik dat daar nog niet? Huisartsen doen dat goed, dat is, ja. uh, als je dat vergelijkt met specialisten. Maar waarom uh, laten de specialisten uh, niet van zich uh, horen? Huisartsen zijn natuurlijk ook specialisten, maar we laten de extra murale specialisten doen dat goed, beter dan wij. En waar dat nou precies mee te maken heeft, weet ik niet. Wat ik wel weet, is uh, dat als je enquêtes houdt... Uh, onder artsen, uh, huisartsen, uh, andere specialisten... dan blijkt toch steeds weer dat meer dan 70 procent... het marktmodel afwijst. Uh, en, en dus wel degelijk vanuit hun uh, uh, uh, professionele integriteit... waarin die patiënt centraal staat, redeneren. En, de, en, en, ja, en dat is... Uh, uh, dat is iets waardoor we optimistisch kunnen blijven. Maar goed, die, die collega's van jou die vullen dus heel braaf zo'n enquête in. Maar ze. Uh, uh, laten niets van zich horen. In de media niet, nergens niet. Jij hebt besloten dat dat nu maar eens afgelopen moet zijn... dat nou, ook jouw beroepsgroep eens naar buiten moet treden. Waarom heb je die beslissing voor jezelf genomen? Nou, en waarom ik, heb je zelf bedacht, dan ben ik die woordvoerder wel? Nou, ik, ik, ik, in mijn uh, beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde... Uh, vervul ik de functie van uh, bestuurslid voor uh, patiëntveiligheid. Secretaris patiëntveiligheid. En... Uh, Heel gelukkig zie ik in mijn vereniging dat wij daar keihard voor aan het werk zijn. Wij hebben zoals gezegd geïnitieerd dat uh, chirurgen zich verbinden regionaal om uh, centra te creëren waar, waar patiënten behandeld worden door specialisten die veel expertise hebben. En waarmee de patiëntveiligheid dus buitengewoon versterkt wordt. Uh, Tegelijkertijd uh, zie ik dat, dat die dynamiek, dat proces wordt verstoord... dat is nu al aanwijsbaar, verstoord door uh, overheidsinitiatieven... Uh, die dat proberen te frustreren. He, uh, enige tijd geleden, of, of recent moet ik zeggen... zijn er in, uh, in, in het Haarlemse zijn er twee ziekenhuizen geweest... waar de afdelingen heelkunde de verbinding zochten... Uh, en dat is uh, in ieder geval voorlopig afgebroken door de, de, de Nederlandse mededingsautoriteit. Vanwege het concurrentiebeding? Vanwege het concurrentiebeding. Dat moet gezegd worden, zeg je. Maar waarom wil jij? Uh, nee, laat ik het anders stellen. Wat hoop je daarmee te bereiken door deze, deze noodklok te luiden? Dat, hier in dat, wij, dat wij als, als zorgverleners uh, op een gegeven moment... Uh, niet alleen maar in enquêtes ons uh, op een goede manier uiten. Want uh, ik ben ervan overtuigd, ik heb het al gezegd... drie kwart van de, van de artsen is dezelfde mening toegedaan. Dit is een misverstand, dit is een heilloze weg. Maar dat dat ook wordt omgezet in een georganiseerd geluid naar buiten. En uh, op dit moment is het nog zo dat uh, binnen de orde voor medische specialisten... Uh, men zich als een, als een keurige dokter gedraagt. Niet als een straatvechter. Uh, uh, niet een beetje schrevig aan het open raam staat. Maar zegt. Ja, dit is nou een keer een politiek gegeven. Daar, daar, daar zullen we mee moeten leren leven. Want het, het zal wel niet meer anders kunnen. Ja, dat vind ik te defetistisch. Uh, uh, en uh, ik denk dat we nu. De, als we nu de noodbok uh, kunnen luiden. dat we dat proces wat zich dus al heeft ingezet. die samenwerking tussen ziekenhuizen, in ziekenhuizen, dat we die kunnen voortzetten. Ja. Dat is absoluut noodzakelijk. Jouw ja, collega's moeten die noodklok horen luiden, maar moeten de patiënten die noodklok ook horen luiden, vind je? Ik, ik hoop dat ze door, door, door deze programma's dat, ze dat inderdaad zullen oppikken en zullen vertalen in bijvoorbeeld politieke keuzes. Ja, maar wat, wat uh, stemadvies eigenlijk hè? maar wat, wat moet ik nou op dit moment doen als patiënt? Uh, ik, ik mag van mijn zorgverzekeraar niet meer naar iedereen toe. Uh, uh, maar ja, ik mag nog wel naar een ander die uh, niet binnen de contracten valt, maar dan moet ik nu bijbetalen. Als minister Schippers haar zin krijgt, moet ik straks of als zelf betalen of ik moet een veel duurdere verzekering afsluiten... Wat, wat moet ik nou doen als patiënt? Wat zou je mij adviseren? Nou, op, de, op dit moment uh, uh, uh, uh, kun je nog uh, genoeg vertrouwen hebben in de zorg. He, zoals gezegd uh, zitten de, de zorgverleners zelf heus nog op de goede lijn. Ja, maar misschien wil uh, de ik de wel patiënt, door jou geopereerd uh, worden... maar zegt mijn zorgverzekeraar, Rotterdam, nee meneertje... Uh, wij hebben een contract met uh, Leeuwarden, ja, dus succes nou, de, ermee. De, de zorgverzekeraars zijn natuurlijk ook niet blind. Die, de, die doen ook veel aan, aan, aan kwaliteitsverbetering. Ze zullen niet zomaar contracten afbreken... Uh, met, met instanties waar, waar betere zorg zou worden geleverd. Zo, zo zwart is, is het natuurlijk ook niet. Dus ja. we hoeven niet in paniek te raken. Waar, waar ik voor waarschuw zijn ontwikkelingen die ons te wachten staan... als dit pad echt wordt ingeslagen als het echt zo is dat, dat uh, private investeerders zich gaan bemoeien met de zorg... als het echt zo is dat, dat verzekeraars die uh, onvoldoende geëquipeerd zijn... om uh, uh, zorgkwaliteit tot in de finesse te begrijpen... Uh, de zorg gaan bepalen. Als die weg wordt uh, afgelegd, dan voorzie ik de, de, de, de toestanden die, die jij nu vreest. Ja, en die je ook in het begin van het gesprek ja. schetste... een situatie waarbij mensen ja. minder vertrouwen krijgen in de zorg... Um... Zou het ook tot een tweedeling in de maatschappij kunnen leiden? Dat mensen die het zich kunnen permitteren uh, uh, toch de zorg kunnen inkopen die zij graag uh, willen krijgen. En dat mensen die de, zich dat niet kunnen permitteren zich, zich ja, moeten, ja, noodgedwongen, financieel ja. ook, uh, moeten beperken ja. tot de zorg die ze uh, uh, aangeboden krijgen van hun zorgverzekeraar. Dat denk ik uh, zeker. Op uh, verschillende manieren zou dat uh, kunnen gebeuren. Ten eerste zien we in, uh, in, uh, in, in landen uh, uh, uh, waar uh, private zorg meer op de voorgrond treedt... dat die tweedeling ook uh, tegelijk meer uitgesproken is. Dat is één. Op de tweede plaats is het zo dat, uh, dat mensen die zich uh, uh, minder kunnen permitteren... Uh, dat die vaker ook lijden aan kwalen die, die, die uh, moeilijk te behandelen zijn, chronisch zijn... Uh, en dus niet uh, uh, lucratief genoeg zullen uh, blijken... en worden uh, afgeweerd. Uh, zouden worden afgeweerd. Dus dat er helemaal geen zorg meer geleverd wordt? Nou ja, of, of, onvoldoende of, onvoldoende. Zorg, of onvoldoende zorg. Omdat ik misschien een te duur geval ben. Ja. Dat is een extreem mogelijk gevolg dat, van deze ja, weg. Zeker. ja. Nou zegt minister Schippers van zichzelf, hè, uh, uh, ik ben geen keiharde marktideoloog. Natuurlijk moet de overheid zich met de zorg blijven bemoeien. Nou ja, ja, dat is natuurlijk dat hele reguleringsverhaal hè, van uh, Bokito moeten we binnen het hek houden. Hè. De marktwerking is Bokito en er moet een, een stevig hek uh, omheen gebouwd worden. Maar dat hebben we gezien wat er gebeurd is als je er een hek omheen bouw bouwt. Uh, dus dat ja dat is. Een, in mijn uh, visie is dat een, een, een, een, een naïeve een wens, dat, uh, dat de regulering Bokito binnen het hek uh, kan houden. Uh, als je op een gegeven moment uh, stimuleert dat, dat winst gemaakt mag en moet worden. Dan uh, is regulering uh, uh, slechts ten dele mogelijk. Jij bent iemand die geen arts is geworden om winst te maken artsen zijn daartoe niet op aarde. Ik citeerde je al in het begin van deze uitzending. Um, waarom ben jij arts geworden? Uh, nou, daar ga ik niet ingewikkeld over doen... of daar ga ik ook niet dramatisch over doen. Uh, in mijn familie was, was iedereen arts. Uh, en ik zag om mij heen, en ook bij mijn ouders... dat zij een, een mooi leven leiden, uh, een interessant leven. En ja, je rolde daar zo'n beetje dus automatisch in. Uh, Afhankelijk wou ik sterrenkundige worden omdat ik nogal goed was in rekenen uh, en later wiskunde. En, en, en toen heeft mijn vader voor mij gebeld met een hooggeleerde in dat vak. Uh, ik weet trouwens nog steeds niet of hij het echt ooit gedaan heeft, Maar hij kwam in ieder geval terug uit zijn spreekkamer. Hij zei, jongen, dit is niks. Uh, dit is niks voor jou. Het is saai en er valt volgens die professor geen brood in te verdienen. Word jij maar gewoon dokter. En ja, toen ben ik dat uh, gaan doen. Ja, het lag dus, in de lijn der verwachtingen ja, ook. Maar ja. de, uh, ik zou ook... kunnen zeggen roeping natuurlijk. Maar die heb ik in mijn middelbare schoolperiode niet echt gevoeld. Nee, later heb je die roeping daarna wel, daarna, wel gekregen. wel voor het prachtig vak. Ja, een ja, mooi vak. Uh, en vanuit dat vak, vanuit die liefde voor dat vak, luik jij nu die noodklok. Je hoopt met name dat je collega's het uh, uh, luiden van die noodklok horen. Uh, op naar het Malieveld? Uh, dat zou voor mij de eerste keer zijn. Ik, uh, ik ben ook niet zo'n straatvechter van nature. Maar ik, ik vind dit onderwerp, dit thema wel zo belangrijk... dat uh, er moeten wel uh, uitspraken gedaan worden vanuit, vanuit onze groep. Dat is tot nu toe te weinig gedaan. Dus wellicht, wellicht in de bus naar het als, Malieveld? Als het wat warmer is. Als het wat warmer is, jij ja, ja. iets beter weer. Anders vatten jullie maar een kou en ja. Ja, waar moet je die zorgtaag in kopen? Uh, uh, minister Schippers, denk je dat die de noodklok hoort luiden die jij nu uh, uh, laat luinen? Uh, ja, ik weet niet. Uh, ik denk dat ze het blijft zoeken in een regulering, een succesvolle regulering. En daar heb ik mijn twijfels over, sterke twijfels over. Zou je met haar in gesprek willen? Ja, altijd. Lijkt me een buitengewoon sympathieke vrouw en ook zeer deskundig. Uh, alleen zij, spreekt natuurlijk vanuit, zij denkt vanuit een andere uh, ideologische achtergrond. Maar zou je tot een, tot een overeenstemming kunnen komen? Zou je het begin van nou, samenwerking uh, met, met haar... Kunnen ja, krijgen? Is, is, is zeker niet uitgesloten. Uh, je moet dan wel bereid zijn om uh, van, van principes... zoals je daar echt uh, in gelooft, uh, de, in te, te, willen nuanceren, te kunnen nuanceren. Maar dat vraagt dan ook van jou? Ik, ik, ik, ik denk, als, als ik uh, de minister en andere politici zou kunnen uitleggen... hoe, hoe samenwerking echt in elkaar zit en waar, waarom het nodig is. Waarom de patiëntveiligheid wordt verbeterd door samenwerking, hoe het echt in elkaar zit. En dat is een ingewikkeld verhaal. Dat heeft te maken met vuilbaarheid, persoonlijke veilbaarheid die geneutraliseerd moet worden door collega's en noem maar op. Maar dat geldt net zo goed voor onder onderzoek als onderwijs. Als ik dat kan uitleggen aan haar, dan denk ik dat ze het met me eens wordt. Dank dat je hier was vannacht. Johan Lange, hoogleraar chirurgie aan, de Erasmus, aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij luidde de noodklok over de marktwerking in de zorg. Dank. Dank, en, Dank je ik, ik zie je dan wel op het Malieveld verschijnen. Ja, ik ben na een heel benieuwd naar uw ervaringen in het uh, ziekenhuis. U kunt bellen met uw goede ervaringen en uw slechte ervaringen op 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitteren ik kan met hashtag Casaluna. En graag tot straks. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil.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 Daar zaten de zijdelmerken erop. Hmm. Gebruikten ze daar ook wel eens iets anders voor? Het beste was een peilingvaal. Omdat dat soepeler is. Hmm. Ik wou ook graag een foto van maken, kan dat? We kunnen wel even in de tuin gaan. Hebt u wel eens met zo'n vlegel gewerkt? Deze vlegel is van mij geweest. Bent u landarbeider geweest? Boereknacht en boerarbeider. Zou u dan eens kunnen voordoen hoe je mee sloeg? Jawel. Schoten hij ons dat. Mag ik het eens proberen? Mm -mm. Zo? Die onderste rand wordt lager. Mm -hmm. Nee, je doet dat niet goed. Het moet op en neer, maar tegelijk moet je wat zwaaien. Mm -hmm. mm -hmm. Ik begrijp het nou wel, maar ik heb het nog niet in mijn handen. Dat gaat ook niet ineens. Is dit werk nu vermoeiend?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 En, en dit is een zekel. Ja. Daar sneeuwen we vroeger het koor mee. Mm -hmm. En wat is dat allemaal voor? Um, dat is voor een boekje over vroeger. Oh, op die manier. Nou, het basta dan En als je nog eens wat van me weten wil, dan weet je me in ieder geval bij te vinden. Dan weet ik u te vinden.